Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ANWB verwacht vanmiddag veel drukte op de wegen vanwege het begin van de meivakantie. Die wordt steeds populairder om op reis te gaan. Vooral op de A2 en de A27 naar het zuiden worden lange files verwacht en op de A12 naar het oosten. Ook op luchthavens wordt het druk. Schiphol verwacht deze vakantie 10% meer reizigers dan vorig jaar. Investeringsfonds CVC gaat vandaag naar de beurs. Het Luxemburgse fonds is wereldwijd een grote speler... met miljarden investeringen in onder meer parfumerieketen Douglas... het theemerk Lipton, horlogemerk Breitling en de Spaanse voetbalcompetitie. Met de beursgang in Amsterdam hoopt CVC ruim een miljard euro aan extra kapitaal op te halen. Schapen en runderen mogen worden gevaccineerd tegen het blauwtongvirus. Minister Adema heeft een Spaans vaccin goedgekeurd. Binnen een week zijn er in Nederland een miljoen doses beschikbaar. En twee weken later nog eens een miljoen. Vorig jaar gingen aan het blauwtongvirus 55.000 schapen en 1000 runderen dood. De wet die een eind moet maken aan hoge huurprijzen in de vrije sector is aangenomen door de Tweede Kamer. Dat betekent dat ook in de vrije sector tot een bepaalde grens een puntensysteem gaat gelden. Daardoor moeten zo'n 300.000 huurders gemiddeld 190 euro per maand minder gaan betalen. De Tweede Kamer wil dat er een landelijke dag tegen antisemitisme komt. Een voorstel daartoe van jaar 21 kreeg een ruime meerderheid. Die dag zou 25 april moeten worden, de datum van gisteren. Ook vindt de Kamer dat er rond die tijd elk jaar een debat moet worden gehouden over de aanpak van jodenhaat. Het weer, vooral in de zuidoostelijke helft van het land regen. Minima tussen 1 en 5 graden. Ook overdag in het zuiden en oosten veel bewolking met af en toe regen. Elders is het overwegend droog met wat zon. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 uit vrije wil speelt hij er een cisnoer.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 You. What a happy life have I got till now?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 the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 Op iemand die er ook echt voor jou zal zijn. stel jezelf de vraag: Ben jij niet veel meer waard? Om de stift op zijn kaart Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, Want ik zie het op zijn staan, schat. Maar jij bent veel meer waard dan dat. Ik zie het op zijn staan, schat.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 We'll be Op 106.9 FM.